9 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is kritisch over het plan dat de wachtlijsten moet aanpakken voor psychiatrische patiënten met complexe problemen. GGZ Nederland en de zorgverzekeraars dienen het in maart in bij het ministerie van Volksgezondheid. En vandaag was er een debat over in de Kamer. Het plan gaat uit van regiotafels waar zorgaanbieders met elkaar in overleg gaan over moeilijk plaatsbare patiënten. GroenLinks noemt het plan te vrijblijvend. Volgens die partij zijn de wachtlijsten sinds januari alleen maar langer geworden. Ook de VVD en de Christen. De vragen zich af of het genoeg is om de patiënten te helpen. Een Arnhemmer die twee jaar geleden werd opgepakt... omdat hij samen met anderen een grote aanslag in Nederland zou voorbereiden... werkte vlak voor zijn arrestatie in jeugdinstellingen. Dat meldt RTL Nieuws. N begeleidde toen kwetsbare jongeren van zeker drie zorginstellingen. Een van die instellingen zegt de samenwerking te hebben beëindigd... omdat N de kinderen probeerde te bekeren. De Arnhemmer van de Iraakse afkomst werd eerder veroordeeld... voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Kort voor zijn arrestatie had hij op een vakantiepark in Weert geoefend met kalashnikovs, handvuur... ...wapens en bomvesten. De drukte op hemelvaartsdag een paar weken geleden... ...heeft niet geleid tot meer coronapatiënten. Dat zegt het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ook de opening van de basisscholen heeft tot nu toe de cijfers niet beïnvloed. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds gisteren afgenomen met vier. Er liggen er nu nog 92 op de IC's... ...meldt het Landelijk Coördinatiecentrum patiëntenspreiding. Het OM eist levenslang tegen de man die wordt verdacht van de moord op marktkoopman Andy de Heus. Die werd bijna acht jaar geleden doodgeschoten in een vakantiewoning in Stevensweert. Zijn lichaam werd pas vier jaar later gevonden na een anonieme tip. De verdachte en het slachtoffer runden samen een plantage. Volgens het OM was een drugsconflict de aanleiding voor de moord. De verdachte zegt dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging. Het weer, er kan landinwaarts nog een buitje vallen. Vanavond wordt het dan droger. Minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 10. Morgen wat minder buien dan vandaag en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Het is de nieuwe single van Operation Hurricane... met Zandwoordse Inbreng. Want Jurian Kuwebezoek neemt de lead vocals voor zijn rekening. En die hadden we vorige week aan de lijn. Ik zei al gekscherend bij dat interview... ik zeg, als we de ramen hier open zetten en hij zet zijn ramen open... dan kunnen we eigenlijk al converseren. Maar of de buurt er dan zo blij mee is, dat is dan vers 2. En of de buurt ook blij is met het verhaal van deze single... dat is ook een vraag die misschien min of meer nog beantwoord moet worden... Uh, want uh, ja, kijk, niet iedereen houdt van uh, deze toch schurende rok van uh, dit drietal... die eigenlijk hier uit de buurt komt uit Haarlem. Want dat is uh, de, de officiële vestiging van Operation Hurricane Undefined. Het uh, was de opening van die tweede uur. Het was uh, trouwens eens een keer voor het eerst geen Black Operator. Maar die zitten wel tussen hoor, vrienden. Dus maak je maar geen, rug, geen zorgen. Hij komt voorbij, Black Operator, Desolation Blues. Maar Waar? Waar? Dat ga je straks nog allemaal horen. Want dat is natuurlijk een beetje plagen. Doen we ze met een mooi woord teasen. En dan weet je in ieder geval dat hij hier nog voorbij gaat komen. Willem Boer, We kennen haar van een tijdje terug. Ze is hier geweest in... Nou, wat zal het geweest zijn? Ik denk in 2016 of 2017 is ze geweest... En toen uh, had ze net een EP uitgebracht uh, met allerlei uh, mooie nummers. Tenminste, uh, de, nummers waarbij je dan toch met een, uh, met een uh, knipoog bij na moet denken. Dat is uh, toch een beetje wat uh, vervangen door wat, wat serieuzer materiaal. En zeker uh, met deze uh, laatste single die ze vorige week heeft uitgebracht. Hier is hij, de nieuwe, of de laatste eigenlijk, van Willemijn de Boer. En het nummer dat heet Doorgaan.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 het is de beste van de avond, dit kunnen we niet missen. Ik wil hier nu, ik wil nu alles, ik wil iedereen.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 Kus me, kus me, blijf hier. Nog even hier, nog even alles. We blijven wakker. Red heet deze Man We Know. Heeft hij vorige week uitgebracht. Vorige week ook hier voor het eerst gedraaid. Bij Alternative FM. Het is kwart over negen. Daarvoor hoorde je Willemijn de Boer met haar laatste single. En dat nummer dat heet Doorgaan. Uh, ja, we hebben nog denk ik een minuut of uh, drie uh, na het volgende telefonisch interview. En dat uh, is een uh, nummer wat uh, we ook al een uh, aantal weken hier uh, laten horen. Dus ook van een Haaromse band. Je zou bijna zeggen dat zou ook door uh, onze collega's... aan de andere kant uh, van, uh, van de gemeentegrenzen moeten worden opgepikt. Ik denk dat dat wel inmiddels uh, gebeurd is. Uh, de band uh, drijft eigenlijk op uh, de, het uh, min of meer van, van Bernard Ennis. Dat is uh, de drijvende kracht van de Enrons. Ik denk ook dat dat terug te horen is in de naam van de band. Want de Enrons is duidelijk uh, toch wel de stempel van Bernard Ennis zelf. Uh, de EP hebben ze inmiddels al uitgebracht. Is um, ook uh, op verschillende kanalen wel uh, terug te horen. Bandcamp uh, kan je bijvoorbeeld kijken. Daar hebben wij het uh, dan vandaan. En uh, de EP heet Walk to the Sun. En ook dat titelnummer ga je nu horen. MUZIEK Het is bijna tien voor half tien. En dan hoop ik dat ik dus nu uh, Ivy aan de telefoon heb. Want hij heeft zijn telefoon weggelegd. Uh, maar uh, hij is ook ergens mee bezig. Dat had hij al gezegd. Uh, ben je daar? Ja, absoluut. Ja, je bent er. ja. <laughs> dus, ja achter Ivy schuilt uh, Diederik Bransma. Ik uh, zal die even uh, keurig netjes introduceren. Dus uh, vind ik altijd wel handig om dan toch weer even bij de voornaam uh, verder te gaan. Uh, maar uh, dan is toch de vraag... Waarom heb je de naam Ivy gekozen? Ja, ik heb uh, vroeger... Uh, dat is best wel gek. Ik heb die naam heel random gekozen. Ik vond het gewoon, gewoon mooi. Eerst dacht ik IV Griekse ei. Want dat is mm -hmm. die mop in het Engels. Ja. En die naam was al heel vaak bezet. Dat werd al heel vaak gebruikt. Op Facebook zag ik dat. Dus ik dacht, ja, dat is niet handig. Ik draai het gewoon om. Mm -hmm. En nou ja, sindsdien is het eigenlijk Ivy. En toen kwam ik er later achter dat ik vroeger een kettinkje had. Ja. Uh, en die had ik ook heel vaak om. En later de, de bassistenvader die, die uh, zei van ja, maar waar zou je dan nog meer? Waar zou Ivy nog meer voor kunnen staan? Ja. En toen moest ik daarom denken, want dat was een, Griekse, een, een, een, een Noorse rune, mm -hmm. algis. Ja. En dat is eigenlijk een soort van kippenvoetje. Dat is een Griekse ei, maar dan in het midden dat de middelste streep doorloopt. Dus daar zitten eigenlijk de drie letters van Ivy al in. Ja, ja, ja. Dus sindsdien is het ook een beetje zo van, hè? ik heb gewoon altijd al een hangertje van, de, van kind of bij me gedragen met ja. die drie letters erop. Dus het is eigenlijk wel, ja, gewoon... Postconcepting, maar misschien heeft het er altijd al in Ja, nou ja, dat, het, is, het is wel een heel mooi uh, verhaal wat je wat je vertelt. Uh, maar uh, ja, we hebben je al uh, wat, uh, wat eerder opgepikt. Uh, Ik geloof al uh, dat, dat dat al vanaf vorig jaar al uh, is uh, gebeurd. En uh, dan, dan ja, met de, met de eerdere singles. Uh, maar je bent nu uh, vrij productief bezig geweest uh, de laatste tijd. Zeker. Ja. Uh, uh, ja, is dat ook uh, mede door uh, alles met, wat het met het C-woord uh, te maken heeft? Is dat uh, de reden waarom je toch redelijk uh, productief bent? Nou, het was, eigenlijk stond het al in de planning. Eigenlijk zouden we 14 april onze EP al releasen mm -hmm. in Hedon. En, nou, ik zat eigenlijk in maart dacht ik: shit, dit is echt veel te kort. Dag en we moeten nog zoveel doen en we willen nog wel drie singles, maar dat kan allemaal niet. En toen, uh, toen uh, nou ja. Toen gebeurde het Zeeboord dus. En toen was het ineens van, oh, ik heb eigenlijk nu heel veel tijd om al, uh, en uh, ook alle ruimte om al die tijd te investeren in Ivy en in die singles. En, uh, dus eigenlijk was het plan er al wel om zoveel te gaan doen. Uh, maar heb ik door corona dan meer tijd gekregen om het ook goed te kunnen doen. En ja. ook de aandacht te geven die nou, ik toch vind dat het dan ook verdient. Ja, uh, we hebben je een beetje ook gestoord uh, tijdens, uh, denk ik, een repetitie, geloof ik. Ja, klopt. Ja, ja want uh, dat was uh, ook uh, even bij de inleiding van het uh, voor dit gesprek. Uh, Zij, nou dan ben ik uh, bezig met de repetitie. En die repetities, die doe je dus nu in Hedon? Begrijp ik dat goed? Nee, nee. Nee, nee? Uh, de gitarist en uh, toetsenist van onze band, die trouwens ook de plaats geproduceerd heeft, mm -hmm. die, uh, die heeft dus een studio ja. ja. genomen hebben en ja. uh, in Raalte en uh, de cool Studio. En daar, uh, ja, daar zijn we nu ook aan het repeteren. Ja. Lekker in ons eigen hok. We kunnen doorgaan tot wanneer we willen. Ja. En het moet ook wel, want we moeten morgen alles gaan we een livestream opnemen. Ja. Dus uh, we moeten nog. Uh, nog wel even het een en ander uh, doen. Ja, ja. ja uh, aanleiding is uh, je nieuwe single, uh, die deze week uh, uh, ja, op een aantal kanalen uh, te horen is en ook te krijgen. Uh, wij hebben hem van de bandcamp geplukt. One Do. Ja, daarvoor nog. Wat zeg je? Thanks daarvoor. Ja, ja, ja, ja, kijk, in deze harde tijden moeten we toch ook een klein beetje de muzikanten proberen te steunen. Dus, dus ja, kijk als het, beschikbaar, als het audio zoveel mogelijk toch beschikbaar is en uh, dat kunnen we voor een schappelijk prijsje scoren, dan doen we dat natuurlijk ook. Uh, want dan verschaffen we jou weer de mogelijkheid om daar verder mee, uh, mee te gaan. Um, ja. Je had het er al over, um, want er zit iets aan te komen. Je, je gaf er net al iets over prijs over die uh, dat opnemen zijn. Ja, nou en on uh, en online uh, uh, optredens doen en uh, noem maar op. Dat dat, dat ja, daar doe ja, ik even op. zeker. Ja. ja, ja we gaan. Uh, nou we zijn nu aan het repeteren voor de twintigste dan uh, of eigenlijk morgen nemen we het al op, maar de twintigste dat is eigenlijk nog allemaal geheim hoor. Ja. Dat gaan we pas maandag uh, vertellen. Dus uh, jullie hebben een soort van de premiere. <laughs> een klein inkijkje, maar goed. Precies. Ja. Dan uh, dan ik. Uh, gaan we de EP virtueel releasen Aha. via een livestream concert uh, bij Hedon. Ja, ja. En daarna gaan we nog uh, zes shows doen in acht dagen of zo. En ja. dan gaan we langs Paradiso en So What en Gouda en een bolwerk in Snake en nog wat zalen. Ja. Om ja een livestream tour te doen. Ja, is dat dat is dan even, laat ik het zo zeggen, de tijdelijke nieuwe vorm van uh, onder de aandacht brengen van de muziek denk ik. Ja, ja inderdaad. Ja, uh, ik had uh, tegen Friedelijn twee weken terug uh, gezegd, ja, uh, we kunnen ook uh, zoiets uh, gaan bedenken wat je vroeger op de wallen had, piepshow. Dat je dan uh, gewoon ergens een kwartje in moet stoppen en uh, dat je dan ervoor uh, moet betalen en dan uh, krijg je het beeld. Ja. Ik, ik uh, weet niet of dat technisch mogelijk is. Ik uh, ga dat ook hierover uh, overleggen, maar uh, zou jij uh, net als Friedelijn daar misschien ook wat voor voelen? Dat, uh, dat je ook zoiets doet? Dat, uh, nou ja, jongens, uh, gewoon betalen en dan, dan kan je me zien. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. ja dat, nou ja, dat zou eigenlijk wel, wel, wel mooi zijn. Alleen het ding is dat het systeem er nog nou ja, vrij beperkt is. Dus ja. dat, dat merk je ook dat heel veel podia, waar we dus dan dat gaan doen, ja. die weten gewoon nog niet hoe, hoe, hoe dat moet. Omdat het zo snel schakelen is. En ja. de een is er ook verder in dan de ander. Dus... Ja. ja, nou ja, goed. Uh, het is maar niet... Ja, nou ja, goed. Dat uh, was uh, ja, kijk, dat was even de lijn. De lijn is uh, onderbroken. Ik ga eens even kijken of die hem nog uh, teruggeeft. Uh, oh, 1, 2. Uh, hoor ik? Uh, Diedrich nog steeds? Ja, oké. Okay, ja, nou, dan, ga, dan ga, ik, ga ik je er weer even op uh, zetten, want. Uh... Nou, even kijken of dat uh, weer uh, wederom uh, lukt. Dan zit je die net in een gesprek gaat de telefoon uh, moeilijk lopen doen. Diedrich, ben je er nog? Ja, Hallo, hier Aarde. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet wat er <laughs> allemaal gebeurt. Uh, uh, ik... We draaien uh, spotjes uh, bijvoorbeeld uh, van de hond uh, kan de was doen. Uh, Stichting Hulphond, als je de telefoon laat vallen. Maar dat is voor mensen die uh, beperkingen hebben, maar dat heb jij niet. Ja, uh, een beetje flauwekul dit. Uh, dit. Maar uh, ik, uh, we waren even gebleven bij het uh, verhaal over dat de technische systemen... eventueel uh, misschien uh, niet zo ver ontwikkeld was als je een kwartje drie is... dat je dan ook beeld uh, krijgt. Um, nog niet. Nee, nog niet. Even over nog uh, de, de, de doenee, want... Ja, dan is nog... Uh, hoe lang gaat die nog duren, die toeneem? Want die, die ga je beginnen. Uh, maar uh, ja, je zegt het al, hè, breng je langs, uh, langs een aantal zalen. Wanneer ben je ermee klaar? 2 juli is de laatste. Oké, okay, dus dat, uh, dat is toch uh, redelijk vlot, denk ik. Want we zitten nu al 4 ja. juni. Dus uh, ja, dan heb je ja, het toch... Ja, beginnen de 20ste en dan is het uh, anderhalve week of zo. Ja, uh, one two, even over de single. Um, ja, uh, hoe, is die, uh, hoe is die ontstaan? Ja, goede vraag. hè? Dat is een lang verhaal hoor. Ja, nou ja, goed. Uh, kun je hem kun je een beetje samenvatten, denk je? Ja, denk het wel. Ja. Ik, uh, uh, like, ik heb het liedje geschreven nadat ik uh, eigenlijk gewoon een hele nacht niet kon slapen. En, en ik, hoe harder ik probeerde in slaap te vallen, hoe, hoe, hoe nou, nader het werd eigenlijk. Mm -hmm. En daarna werd, toen ik weer uiteindelijk toch in slaap was gevallen en wakker werd toen. Dat gevoel vond ik zo. Bizar, daar heb ik meteen dat liedje toen geschreven. Hmm. En, en dat is, dat is uh, One Two geworden, als het ware? Ja, klopt. En oh. dan vervolgens uh, zijn we de studio ingegaan gegaan... en eigenlijk pas na zes versies hadden we zoiets van... hé, dit is hem. Ja, oké. Okay. Je, je legt dus uh, de lat toch wel een beetje uh, vrij hoog uh, voor jezelf... als ik het zo hoor. Ja, dat, ja, dat is uh, soms wel mijn blessing en een curse. Ja, ja oké. Okay. Maar goed, daar is het uh, dan ook wel naar... Uh, ik dank je voor uh, de bijdrage. Zullen we hem uh, gewoon maar draaien? Ja, zeker. Ik ga gelijk luisteren. Ga ik weer bij de band zitten en dan luisteren. Is goed. Hier is hij, Ivy met One Two. Ghosts Ghost into my head. to see. Inside my brain, Color palette blended into gray. Stay one, two, three, in, stay deeper, fire out, four, five, six, out. The darker it gets, the farther from home The better her kiss, the sharper the moon no, you was dat met uh, Charlotte, moet ik eigenlijk zeggen... When Better When It Dark. Uh, daarvoor hoorde je Ivy met uh, One 2. Draai er nog één en dan gaan we praten met uh, Erik uh, van uh, Rijnhoog. Uh, maar dat, uh, dat ga je zo horen. De Chasing Mavericks staan ook al een tijdje erop. Dit is dan weer een ander nummer weer van ze. En dat nummer dat heet uh, Star. Mavericks bracht de tijd op uh, bijna tien over half uh, tien. En inmiddels gaan wij ook uh, weer verder met uh, de volgende die uh, nieuw materiaal hebben uitgebracht. We zijn uh, niet de enige, want ook hier uh, zit de Sound of Harlem weer uh, aardig uh, de, ook, uh, op de hielen. En uh, ze zijn er zelfs al, denk ik, een tikje sneller geweest. Maar dat heeft alles te maken met de, de nieuwe single van Rhino. En aan de telefoon, Erik van Rhino. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, het uh, is altijd leuk, hè? Als je dan op vrijdag je single uitbrengt. dat de twee radioprogramma's dan gelijk meteen aan je aan zitten te sleuren. van kom maar op met dat nieuwe materiaal. en dan halen we je ook nog meteen in de uitzending. Dan heb je dat een beetje spitsuur, denk ik? Of niet? Ja, ja, ja, zeker. Ja, maar we kunnen natuurlijk jou niet overslaan. <laughs> nee. Ja, nee. Nee, um, even over, over jullie, want uh, jullie uh, zullen toch ook wel een beetje knassertandend. Uh, toch het een en ander uh, moeten, moeten doen en slikken. Maar uh, ja, muziek maken kan natuurlijk altijd nog denk ik ja zeker nou ja wij doen uh, heel veel nu uh, op afstand hè? Ja. Uh, we, we maken iedere week nu uh, online uh, een cover dat uh, cover Monday hm? en dan uh, ja doen we op afstand nemen we alles apart op hè? en dan ook uh, met een uh, leuk filmpje erbij en dan uh, editen we dat leuk en dan uh, ja zo houden we toch uh, uh, onze onze fans uh, bezig en ja. uh, proberen we ja, leuk te houden, zeg maar. Ja, uh, zijn jullie dan ook nog gewoon bezig, want dit is een nieuwe single, uh, gebeurt dat dan ook nog? Dat je gewoon op de achtergrond dan wel bezig bent met nieuw materiaal ja. te verzinnen? Ja, nou ja, kijk, de, uh, dit nummer is uh, wel nog net vlak voor de, voor de coronatijd eigenlijk opgenomen in een ja. gewone studio. Ja. Uh, maar uh, inmiddels zijn wij ook wel weer uh, gewoon uh, ook druk bezig met schrijven eigenlijk nieuw materiaal. Dus, mm. Dat proberen we eigenlijk continu altijd te blijven maken. Omdat uh, ja, je schrijft uh, misschien twintig nummers. En dan één van die twintig nummers wordt uiteindelijk eentje die we echt uitbrengen. Zeg maar. ja, ja, ja. We proberen altijd alleen maar de beste echt uit te brengen. Of de beste ja. die wij dan het beste vinden. Zeg maar. ja, ja, ja, ja, en dat is nu deze geworden, maar. Uh, ja. uh, Leggen jullie dan ook een uh, kritische meetlat uh, daar, uh, daarnaast? Uh, dat het dan soms uh, toch nog wel even wat uh, wat duurt voordat je zegt, nou, dit is goed genoeg om het uit uh, te brengen? Ja, zeker. Nou ja, so, soms dan uh, de, de cyclus van een nummer kan soms echt twee jaar duren of zo. Dat hm. uh, in my eyes, dat nummer wat, uh, wat, wat we nu hebben uitgebracht, dat is, uh, ja, ik denk al twee jaar geleden eigenlijk de, de eerste. Uh, tekenen ervan uh, kwamen toen al uh, aan en het nummer heeft ook meerdere vormen gehad en uh, we hebben het ook zelfs een hele lange tijd niet meer live gespeeld mm. toen uh, ja toen eigenlijk toen Sam uh, onze toetsenist bij ons kwam in de band toen mm. hebben we het nummer eigenlijk helemaal opnieuw opnieuw geschreven eigenlijk en uh, met nieuwe sounds en uh, de tekst nog eventjes opnieuw uh, bewerkt en zo weet je ah, ja. kritischer naar gekeken en uh, ja, en dan, dan uh, komt hij uiteindelijk uit. En dan gaat hij wel door de kwaliteitseis 1 uh, heen bij, bij uiteindelijk jullie. Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja uh, even over de band Mutaties. Uh, is, is, zit uh, Thomas er nog steeds bij? Nee. Is die weg? Nee. Ja, ja, nee, ja. dat hebben wij uh, heel mooi uh, uitgebreid op de social media. Uh, heb ik gemist? Uh, <tondigd. <tondigd. Ja, ja? ja oh, dat okay. heb ik gemist. Oké. Okay. Nou. Okay. Dus... Ja, dat wordt uh, altijd door het algoritme worden sommige dingen eruit gefilterd. Ja, ja, ja, uh, ah, ja. zie je niet anders. Ja, uh, uh, ik heb altijd zoiets, uh, algoritme is uh, heel fijn, maar uh, soms ook uh, kan het uh, wel eens uh, tegen je werken. Uh, ja. Uh, is, waar staat die band dan uh, nu uit? Uit vier man, of uh, drie? Ja, nu is het, nee, nu, is het, uh, nu zijn we met z'n drietjes. Dus uh, ja. ik, ik, ja. ik ben uh, gitarist, zanger en uh, san die uh -huh. uh, dat de toetsenist is. Uh -huh. En uh, Sven, drummer. Okay, dus dus uh, eigenlijk geen bassist. Nee. Uh, dus uh, ja, dat is ook nog een ding. Ja. <laughs> uh, dus, dus het kan nog zo, zo zijn dat er nog een, een vacature wordt uh, opgevuld in de vorm van een bassist. Dat zou uh, misschien nog wel kunnen, denk ik. Ja, Als dat zou eventueel wel kunnen, ja. Dat, ja. Uh, ja, dus dat is ook grappig nu met die hele coronacrisis. Dat ja. uh, we we zijn nu niet verplicht. Of nou ja, dat ben je sowieso niet, maar. We hebben nu niet de noodzaak van oh, we moeten volgende week optreden, weet ja. je wel. Dus ja, dat is, dat is mooi. Het, is, het, is niet, uh, het heeft geen prioriteit, zouden ze in management termen zeggen. Nee, op dit moment niet. En nee. wat dat betreft kwamen die twee dingen heel toevallig best oké okay, uh, samen, zeg maar. Ja. Dus uh, dat, wat dat betreft was het best oké. Okay. Ja. Zullen we naar die single gaan luisteren? Ja, graag. Uh, uh. Ja. Nou, daar komt hij dan. Hier is uh, In ja. My Eyes uh, van uh, Rijnhoff. Jee. Ja, dan moet, hij wel, dan moet ik hem wel openzetten, natuurlijk. Ja. DOMKOM! Ja. <laughs> I want to see your world, so that's where I'll begin. My back is pressed against the sea. We cannot leave the track Sometimes I feel I'm scared of all the things that are in the back So maybe I should let you go My intuition is telling me so That all this effort and intention Creates a lot of tension All this effort and intention Creates a lot of tension All this effort and intention I'm done. seemed to melt like snow, I pulled back up and I withdrew. I've come to know it well. Muziek van Fridolijn. Truth or Dare. Met daarvoor de, de nieuwe single van uh, Rhino. Met In My Eyes. Er zit trouwens ook een hele leuke clip uh, bij. Die moet je zelf maar even bekijken op uh, YouTube. Want daar hebben die jongens het uh, op uh, uitgebracht. Uh, nou, um, wekenlang uh, heb ik altijd uh, toch uh, een, uh, een single die ik, uh, die ik speel. Om, gewoon omdat hij gewoon lekker vuig is. En omdat ik hem graag uh, wil uh, horen. Dus. Hier komt hij nog een keer. Black Over Aether en Desolation Blues. Ik ben juist uh, geweest uh, met uh, de playlist, uh, met het samenstellen. Ik kom niet toe aan die oh wat erg. Uh, nou, dan zal ik uh, volgende week wel even twee nummers uh, draaien. Dat moet dan maar. Uh, dus uh, Groningen die gedreurd, volgende week zitten jullie er gewoon uh, twee keer in. En uh, dan uh, ga ik dat ruimschoot uh, goed gaan maken. Black Operator was dit uh, trouwens met Desolation Blues. Want uh, het klokje van gehoorzaamheid uh, tikt weer vrolijk verder. Trouwens, het doet uh, mij denken nog. Gaan die thuismaken sessies, die Black Operator. Uh, daar begon ik altijd de uh, tweede uur uh, dan fijn mee. Uh, de laatste is een Italiaans nummer. Uh, eigenlijk kennen we hem ook in het, uh, de Engelse versie. En dit is dan Fabiana Dammers. Om deze 4 juni mee af te sluiten. Lasciami Ilusa. Straks veel plezier met Nashville Radio. En tot volgende week. Dag. Dove vai, mi lasci qui, da sola, non hai promesso. Victorini en de stessa gente.